Het weer vanavond opnieuw regen met zware tot mogelijk zeer zware windstoten op de Waddenkans op Westerstorm. Morgenochtend in het zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking en buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan 30 files, bij elkaar 140 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Diemen en het Muiderberg, 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, er is maar één rijstrook open. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. De andere kant op loopt het ook nog flink vast tussen Kroenborg en Salbommel 13 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Rijn Dijk 5. De andere kant op tussen Knoopend Burgerveen en Hoogmaade 6. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 6. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Knoopend Ippenburg en Knoopend Kleinpolderplein 12. A15 vanuit Europort tussen Rozenburg en Knoopend Vaanplein 17. A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 5. A27 van Utrecht naar Breda tussen Nieuwegein en Noordeloos 11. En verderop tussen Noordeloos en de Brug bij Gorkum 7 kilometer. Tot zover de verkeer.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 I'm I consider the best, <laughs> I consider mediocre yeah. I want my bank accounts like Carlos Slims or at least a mini Oprah Woo! Baby, just close your eyes and imagine any part in the world I've been there I'm like global warming, they think I just started heating things up But I've But been, I been here I I Travel through time zones, give me some of my maca and it's on Enrique Iglesias, translation, Enrique Churches, confessional Dile, mamita, dímelo todo, alante tu hombre, yo me hago un bobo No te preocupes, baby, for real Because you gon' like how it feels Woo! Ik Maastricht van Rotterdam.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 Never said your name, but. I